In Frankrijk worden vanaf zondag de controles rond de internationale Thalys-treinen aangescherpt. Op de perrons van het station in Parijs zijn metaaldetectoren geplaatst en röntgenapparatuur om bagage door te lichten. Al komen er agenten met speurhonden voor de controles. De beveiliging wordt aangescherpt na de aanslagen in Parijs vorige maand en een incident in een Thalys-trein in augustus. Toen werd een gewapende man in de Thalys van Amsterdam naar Parijs overmeesterd door treinpassagiers. Bij Ajax is een uur geleden de bijzondere vergadering begonnen over het vertrouwen van de leden in de bestuursraad. De leden kunnen de raad niet wegstemmen, maar de bestuursleden kunnen de eer wel aan zichzelf houden als er weinig vertrouwen blijkt te zijn. Een eventueel vertrek van de bestuursraad kan een kettingreactie veroorzaken en leiden tot het aftreden van andere bestuursonderdelen. De bestuursraad steunde onlangs de directie en de raad van commissarissen in hun besluit afscheid te nemen van hoofdopleiding Wim Jonk. Johan Kruijf vond dat onbegrijpelijk en legde zijn functie als adviseur neer. Kruijf ligt al langer overhoop met het bestuur en de directie van de club. Het weer, vanuit het westen meer bewolking en vannacht gaat het wat regenen. Het blijft zacht met minima rond 10 graden. Morgen trekt de regen weg en s ochtends schijnt de zon af en toe. Smiddags meer bewolking bij een graad of 12. En dit was het NOS Show.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 of love way way beyond the old... This is not a song to bring him back. Those stories are written in our head. En dat was er. Linda Kreuzen, zoals uh, zij uh, klinkt op de EP... En niet zoals wij uh, er een aantal weken geleden hier hadden in, uh, in de studio. Uh, toen dat was de, laatste, dat was de laatste live act die we hebben gehad. Hier uh, bij, uh, bij Alternative FM. De laatste um, donderdag van november was dat alweer. En uh, de week daarna hadden we de eerste voorronde van de, de Rob Agda-woord. Die dus in januari wordt hervat. En uh, vorige week hadden wij gewoon een uh, reguliere uitzending... Toen hadden we dus even geen gast. En nu is er wel weer één. En die staat uh, nu alweer klaar voor het laatste setje van, uh, van twee. En uh, er zit iets heel leuks uh, bij als afsluiting, uh, Jonathan. Maar uh, daar uh, zijn we zo wel even nieuwsgierig naar. Maar je gaat nog één nummer spelen van het album wat je, wat je mm -hmm. meegenomen. Dat, uh, het album... Marcus, tree. Marcus heeft het weer weggehaald. <laughs> Dankjewel. En dan, uh, ik moet het echt... Uh, ik moet het, ik moet het A tree fell and de songs. Yeah. Dat is uh, de volledige tekst... Van, uh, van het album. ik moet echt weer helemaal gaan leren. stampen. En uh, weet ik wel wat. Het is uh, diep triest. Dat, uh, dat ik het gewoon niet bijhoud. Maar goed. Uh, de liedjes zijn in ieder geval wel. Want je hebt er heel wat mooie recensies uh, mee gehaald. Uh, ik zag iets van Oor. Zag ik. Maar Sounds Magazine zag ik uh, wat voorbij komen. En, je mag de, het zeggen. En de Volkskrant, vier sterren. Oeh. Oh, <laughs> dat, uh, dat is niet, uh, dat is niet uh, zomaar even. Ja, uh, ja, uh, ja. Stond je niet raar te kijken toen dat uh, gebeurde? Ik, ik, vond, ik was echt. Uh, it. Onder de indruk. Ik ja. bedoel, heel, ja, het was een verrassing voor mij. <laughs> ja. Uh, dat geeft dus eigenlijk al aan dat, dat, uh, dat de muziek van jou wel uh, gewoon serieus uh, genomen moet worden. Want als uh, de Volkskrant al vier sterren gaat geven, bij het vierde album alweer, dat wel weer wel. Maar uh, ik denk dat het gewoon stug uh, doorgaan uh, is om uh, toch je muziek wat op een breder podium uh, te willen krijgen. Of is dat niet uh, helemaal je bedoeling? Wat zeg je? Uh, is het niet helemaal je bedoeling om je muziek op een breder podium te krijgen? Of vind je het wel best zo? Uh, ja, of wilde maar je het toch... is echt uh, niet precies uh, top 40. Uh... Nee, dat weet ik ook wel. Maar maar ik bedoel, maar je ja, wilt... natuurlijk. Ik ja. wil, ik wil de, de, het publiek uh, vinden voor ja. Dit. Ja, ja. dit soort muziek. Ja. Uh, ja. Nou ja, wat geholpen heeft in ieder geval... is dat je ook in het voorprogramma hebt van niemand minder dan Janne Schraa staan. Uh, ja, ja, of ja, mensen. Dus we hebben niet zomaar iemand hier in de studio staan. Nee, we hebben gewoon ook wel iemand die wel uh, wat kan. Want als, je, uh, als, als Jonathan ook zegt van... de Volkskrant is geweest... vier sterren uitgedeeld. Nou, Dan zijn wij alleen maar blij dat we hem, uh, dat we hem hier hebben... met uh, de muziek van Dusty Stray. Ik zei al, uh, nu ga ik het gewoon... Uh, a tree Fell... Uh, um, tree and? Fell and Other Songs. There ja. you go. Ja, oké. Ja, en dit liedje heet Blood Trail. All right. special creation. I worked so hard on the good part of an afternoon. I felt an anger welling up inside of me. Soon figured out That it was an emergency and left a blood trail Across the driveway To the kitchen counter Where you were sitting de Blood Trail was dat het is toch niet uh, dat, uh, dat het enger doet uh, vermoeden, maar uh... ja, wil je weten uh, het verhaal nou, een klein <laughs> is beetje, you know, nee, ik heb zoiets van toen ik heel, heel jong was zeven uh, jaar oud of zo, so, in Texas, uh, ik uh, zat bij de uh, driveway, langs de driveway iets te bouwen een soort ja. modderdingen, ik weet het ja. niet, en een jong een en klein jongetje hij kwam. Uh, en, hij heeft alles uh, echt uh, wegge. Uh, hoe zeg je like, dat? Uh, yeah. Ja, wegge. Uh, uh, Doe het in Engels. Doe het do ja, in he, Engels kicked it all down, you know, yeah. yeah. He destroyed it, he destroyed it. Yeah. He destroyed, his all he destroyed whole, my uh, creation. Uh, his yeah. So I was right. so angry, uh. ik was zo so boos. You built yeah, a snow, I, snow doll? And nee, iets met modder, ik weet yeah. niet, maar, maar ik, dan, dan ik dacht, ah, oh, ik was zo so, so boos. Ik, ik heb een uh, baksteen uh, gevonden en ik, en ik, ik, ik heb de bak, baksteen ge, gegooid naar, uh. naar de jongen en het, en, en het uh, kwam direct op zijn kop of zo. Dus die jongetje, de jongetje, de Klein blond jongetje, had echt rode haar. En, en ja, voor mij het, het, het belt tot ja. nu, nu, nog steeds heb ik van die jongetje vol met bloed en alles. En mijn moeder heeft hem geholpen. En hij, hij, hij ja, hij, hij hoefde, hoefde niet naar, naar de ziekenhuis te gaan en alles. Maar. Ja, het was sowieso heel uh, eng. Het was heel eng. Heel eng, ja. Maar goed, uh, hij heeft het wel overleefd, uh, denk <laughs> ja. ik. Want anders had je niet dat uh, liedje geschreven. Um, nou ja, nu uh, zeiden we nog, omdat de kerst uh, eraan komt... en uh, de, de studio toch uh, in heel veel kerstfeer is. Heb jij nog iets uh, leuks voor ons? Want je hebt een kerststong. It's the Dusty Stray Christmas Song. All oh, right. Het heet, uh, it, it heet um, Don't Cry, It's Christmas Time. Ah, laat maar hoor. In your little spotted glasses With Santas on the sides We try to drink tequila, eggnog and wine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 But please don't cry for me at Christmas time And try not to remember how depressing this December had been Just for tonight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 Christmas time I'd like to act as if nothing happened that night right here after our argument Christmas. Ja, we zullen het zeker niet doen. Don't cry at uh, Christmas time. De, de enige Dusty Stray song uh, die over de kerst uh, gaat uh, vandaag. Uh, maar goed, we gaan nog, uh, zo direct nog even praten met, uh, met Jonathan hier in de studio. Nu, uh, tijd voor de dame die op 11 februari uh, hier gaat komen. En op 11 februari zag ik ineens staan... de Rob wordt. Die hebben we dus nu even verplaatst. Op de 18e februari wordt die uitgezonden. De compilatie van de vierde voorronde... Dus niet op 11 februari, maar op 18 februari. Want ja, als we een live act kunnen uh, scoren... dan gaat hij natuurlijk voor. Uh, dat uh, is uh, deze dame geworden. Daniëlle van Doorn heet zij. Kreeg van de week uh, ja, min of meer de single aangereikt. En dat nummer dat heet Against the Stream. Love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. This love cannot be bought This love cannot be sold This love's worth more than gold This love comes from the soul Was dat was hem. Uh, dat was onze vriend uh, Luc Nijman met Love in Blue. En uh, dat, uh, daarvoor hoorde je Danielle van, uh, van Doren against the stream. En uh, zij komt dus 11 februari uh, hier uh, spelen bij ons. En dat, uh, dat is wel grappig, want uh, er zit toch een beetje iets wat wij al een beetje herkenbaar uh, vinden... Uh, wij hadden hier in uh, eind september... Of uh, ja, september hadden wij... Uh, Lisa en de Lumberjacks. En uh, die hebben uh, de eerste voorronde bij... Uh, de Roep Award uh, gewonnen. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Dus het is uh, toch, toch heel erg uh, leuk... Uh, catchy uh, radio uh, sound Wat je hier uh, bij Alternative FM hebt uh, kunnen horen. Dan uh, een dame die we ook hier hebben gehad. Ik geloof zelfs uh, vorig jaar nog. Uh, dat we die... Uh, nee Begin dit jaar hebben we er uh, gehad. Dat is Andy. En ze had toen een, uh, een EP uitgebracht. Uh, en eigenlijk is alles een beetje. Uh, ademt alles uh, over het stadse leven uit. En dat is ook wel uh, te horen op uh, deze song City Love. We are asleep. One morning, I tried to wake up, pouring coffee in my cup and face the day. It was pouring rain though. Even stones started to float, and wherever I had to go, I could wait a day. Developing heartache, never-ending headache. No matter what drug I take It won't go away And then you came Brighten up this day Took this blues away And made it shine Inside my mind though Things started to flow A growing melody, another sign, a things still to come, maybe another song, an endless flow of words. Can give me that kind of peace This restless soul needs to stay alive Dat was een Martin van de Vrucht. Die we ook weer eens even draaien met Iron Tree. Dat is het album wat, wat hij gemaakt heeft. Maar het, het nummer wat, wat hij heeft afgeleverd, tenminste wat we hier hebben gedraaid: dat is het uh, nummer Restless Soul. Dat heet, uh, dat, zo heet het nummer. En inmiddels uh, aangeschoven Jonathan Brown. Uh, want uh, ja, de sessies zitten erop. En dus kunnen we nog het even over uh, de muziek hebben. Uh, ik stond er wel even, uh, even met mijn oren te klabberen. Uh, dat uh, daar ook even een recensie van de Volkskrant ineens uh, tussendoor uh, zwiept. Uh, wat heb je gedaan? Heb je dit album eventjes uh, naar een aantal muziekredacties gestuurd? Of... Ja, Zijn er wel. toch uh, mensen ook die uh, jou een beetje volgen en zeggen van hé, hey, uh, die moeten we toch uh, eens even uh, goed onder de loep nemen? Is ja, ik, ik wist wel dat uh, Menno Pod, Menno Pod Ja, op ja, ja, ik wist wel dat hij ja. dat is de straight Look ja. van. hij zei tegen mij heel lang geleden, dus ik dacht oké, okay, misschien zou ik een uh, plaat, ik heb ook ja, uh, ja. Dit, dit nieuwe album op uh, LP. Ja. Dus uh, ik, ik wist ook dat hij... Hij, hij vindt het wel uh, leuk, de, de physical, uh, you know... De, de, de, het vinyl <laughs> in zijn handen moet in stoor een vinyl naar ja. een menopod, even kijken. Ja. ja, maar ik had geen idee dat het zo... Uh, ja zou ja, uitkomen. Ja, ja. Nee, ik, ja. ik weet dat hij uh, schrijft uh, samen met Gijsbert Kramer onder andere doet hij, uh, doet hij onder andere een muziekpagina uh, bij, uh, bij de Volkskrant. Ja. Is, is, is, er is er nog één, maar dan ben ik even ja, uh, aan van. Ja, Ar Arjan Ar Korteweg, maar ja. niet meer. Maar nee. hij, hij heeft uh, de eerste, uh, het eerste Dusty Stray album vier sterren gegeven. oh dus, Heel dus, lang dus hij was zo een kind met jouw muziek. De, het ja. eerste, ja. ja, ja. Dus, ja. ja. Uh, En ineens gaat het laadje open bij, uh, bij deze uh, muziekresistent van de Volkskrant en die denk, oh, wacht even. Maar die heb ik wel eens eerder gehoord. En uh, dan moet ik even uh, uh, dat even nader beluisteren. Ja, dat, dat kan een voordeel zijn natuurlijk. Ja, um, ja. Nou heb je natuurlijk ook... Want dat las ik ook uh, in het voorprogramma van Janne Schra uh, gestaan. Hoe ja. is dat gegaan dan? Want, oh, supergoed. Ja, ja. Ja, Gisteravond was onze laatste keer uh, ja. samen in uh, Oosterpoort, Oosterpoort, Groningen. Ja. En dat was, zeg maar, ik denk de zevende keer dat mm -hmm. ik speelde... Uh, haar, ja, ja, hoe zijn hij aan haar. jou gekomen eigenlijk? Ja, um, yeah, uh, oké. Okay. <laughs> Toen Twee jaar, <coughs> twee jaar geleden... Uh, Dusty Stray was geselecteerd voor South by Southwest in ja, Austin. Ja, de grote ja, ja, muziekconference. Ja. Ja, ja, ja. ja. en, en Jana heeft contact met mij uh, gemaakt opeens. Hey, ik, ik, ik kende haar niet. Dus nee, een beetje, nee, nee. <laughs> ik, ik wist het, niet wie zij was. Maar zei, hey, hey, ik vind jouw muziek heel mooi. En... Uh, en uh, ik ga ook naar Austin, denk ik. Naar Austin. Yeah. Uh, en uh, misschien kunnen we iets samen doen of zo. So. En, en, en dan... Uh, in het einde... Wij, wij gingen wel, maar zij niet. Nee, nee, <laughs> en nee, nee, nee. en zij, zij zei later tegen mij... Hey, misschien wil je een liedje met mij schrijven of zo. So. En ik ah. zei, ja, zeker. Yes. Ah. Dat doe ik zeker. En, en dan... Uh, uh, wij hebben samen een liedje uh, gemaakt voor Ponzo. Voor haar laatste album. Mm. Een liedje heet... Um, you Are Still New... Op haar laatste album. En ja, uh, yeah, het was echt geweldig te doen met haar. Echt een heel leuke ervaring. Yeah. En daardoor, da dan, daarna <laughs> zei ik tegen haar... Hey, ik heb een nieuw album uit. Uh, toevallig, hetzelfde tijd als jouw uh, uh, tweede tournee... En uh, heb je misschien een uh, voorprogramma nodig of zo? En zij zei, ja zeker, ja, doen, ja. Ja, ja. Dus ja, het ging heel goed. Ja. Zo, is, zo, is het, uh, zo is het gekomen. Het uh, ja. is natuurlijk wel uh, natuurlijk een goede manier... Om, uh, om je album even onder de aandacht te brengen. Ja, denk ik. precies. Ja. Ja, ik heb veel, uh, ja, veel dingen daar, uh, na de optredens uh, verkocht. Uh, yeah. uh, ik haal dan het... Uh, uh, nou ja, dat is een beetje buiten de uitzending om geweest. Maar uh, je komt uit Amsterdam. Daar, daar hebben ze het befaamde... Amsterdam Songwriter Guild. Ja. Yeah. Daar moet jij natuurlijk wat mensen wel uh, van kennen. Ja, yeah, ik ken de heel veel van die mensen. Ja. Ja, ja, ja, en een ja. of van die hadden we dus net uh, gedraaid. Dat was uh, Luc Nijman. Mm -hmm. uh, nou ja, die, uh, die, volgens mij kent hij Half Amsterdam samen met Roe Halfheid van ons. Yes. Dus uh, dat, uh, dat, dat is echt heel... Uh, Heel bizar. Die, die, die jongens die kennen ze wat iedereen in, de, in Amsterdam. Ja. Gaan ze vragen wie ze niet kennen. Ik denk dat ja. <laughs> ik denk dat, die, dat die lijst wel groter is. Of misschien wel of kleiner, heb ik het idee. Ja. Uh, heb je iets ook op die avonden... Ben je wel eens van avond geweest? Heb je ja, iets? maar heel lang geleden. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja, het was uh, heel lang geleden. Maar ik do, <coughs> Sorry. Ja. Ik doe uh, af en toe wel Amsterdam Songwriters Guild dingen. Uh, ja. Andere activiteiten. Maar, maar die open stage night heb ik dat, niet Dat, dat, dat lang, doe je niet? Uh, ja, dat, uh, niet, niet meer. Niet meer, maar, uh, heel maar dat heel heb je al lang geleden lang, lang gedaan. Ja, wel dat is gedaan. super leuk. Ja, ja. Ja, uh, want daar bijvoorbeeld zijn uh, ook weer wat... Wat ja, uh, minder bekend is uh, bijvoorbeeld Ganna van het Riet, die, uh, die daar uh, gestaan heeft. Maar Kees Mayfield, uh, dat is wel weer een uh, wat bekendere naam. En die heeft daar uh, meer. En uh, Lucky Fonds, de third. Lucky Fonds, oh, ja, yeah. yeah, ja. Ook. Ja. Yeah. Uh, uh, de, uh, zelfs met, uh, met Ro Halfheid van Holst heeft Lucky Fonds ook nog wat dingen gedaan, uh, heb ik me laten vertellen. Dus, uh, dus ja, ja, het is, het is een, het is een apart, uh, aparte wereld. Maar. Um, is Amsterdam uh, voor jou een, een goede manier om ook... Uh, Helpt dat voor jou ook songs te schrijven? Kan je ook wel uh, bijvoorbeeld uh, in Amsterdam rondlopen... en dat je dan op een gegeven moment ook uh, het idee hebt van... hé, hey, ik uh, kan hier wel eens een, uh, een liedje over schrijven van wat je ziet... of wat je, hmm. wat je meemaakt. Ja, soms wel, wel, maar lastig. meestal... Nee, meestal, oké, okay, bijvoorbeeld de laatste, uh, dit, dit laatste album ja. heb ik... Heb ik uh, uh, Bijna elke liedje uh, echt heel ver van Amsterdam Vlakbij Saltbommel. beetje echt in the middle of nowhere. Ja. En dat vind ik heel fijn. Uh, dit soort hmm. omgeving daar uh, ja, echt. Een uh, beetje in het vlakke Nederlandse rustig. polderlandschap. Ja, echt rustig. En, uh, en ja, dat heb ik wel soms nodig voor. Uh, ja, helemaal alleen te voelen of zo, ja. Hmm. Zijn, ja. ja, want wel, uh, nou, je, je noemt ook wat op. Uh, het, is, het, is, het is inderdaad uh, een beetje het, uh, het Nederland van zoals we het eigenlijk kennen. Een, uh, een dijkje, een riviertje en een oh, ja. uh, paar graagjes en de koeien. Dat, zeker, ja, dat vind ja. je daar in de, de bommelen waard. En bij Zaltbommel vind je dat uh, zeker terug. Ja. Uh, maar dan zeg ik, uh, ja, Amsterdam, maar je bent ook in Groningen bij de Oosterpoort uh, geweest. Uh, ben je al, ga je eigenlijk door het hele land met je uh, Street? Ja, dit maand wel ja, heel veel. Uh, uh, en ook met, met Jana. En, maar nu begint het een beetje rustiger te zijn. Maar, ja. ja, maar uh, ja, als iemand daar uh, out there uh, wil optreden, dat doe ik Ja, oké, oké. Okay, ja, yes. Wij lopen, er, wij lopen ja. er gewoon tegen bepaalde dingen aan. Zoals, uh, je, je, kijk, je, je mailde ons van. Uh, Heb je het wel eens uh, gehoord? <laughs> Eerlijk gezegd. Yeah. Uh, nee, en dan moet je. Maar zoals vanavond, dan denk ik, ja, jee, er uh, is zo ontzettend veel. En uh, uh, soms mis ik uh, gewoon uh, de helft. Ik uh, krijg ook uh, van allerlei uh, dingen toegegooid en uh, geworpen. En uh, soms. Uh, ja, is uh, dus tegenwoordig uh, vinden ze ons wel. Maar, uh, maar dit zijn dan van die kleine dingetjes uh, die we dan even gewoon uh, missen. En uh, nou, ik ben blij ook dat je geweest bent. Dus wat dat gaat, uh, helemaal goed. Oh, dankjewel. Ja. Het yeah. was heel leuk hier te dus. yeah. zijn. Ja? Yeah. Yeah. Ja. Uh, dan nog even over, over nou natuurlijk, je roots. In, uh, uh, maar is dat... Zit daar ook die, een beetje ook die muzikale stijl... er een beetje in verwerkt? Uh, van wat je, van, van, ja, ik ja. denk dat ik... Uh, well, ja, toen ik heel jong was... Uh, zeg maar... 12 of dertien... Hmm. Um, ik, uh, ja, ik, ik, ik was begonnen met gitaar te spelen... en, en ik, uh, ik heb dingetjes geleerd... dat ik nog steeds gebruik. Ja, een beetje ja, ja. Een soort like hammering style. Ja, soort ja, ja. Ding, like, de, de picking style. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik gewoon uh, ja, leuk. Leuk om te doen. Ja, ja is echt... We gaan zo nog even verder uh, praten. We hebben ook nog uh, hele aparte muziek uh, liggen. Zoals uh, deze uh, van Kin. Die komen uit inderdaad uit het noorden. En ik geloof ook zelfs uit uh, de omgeving van Groningen. Daar komen ze ook vandaan. Uh, hele speciale muziek. Zit ook een beetje trip-hop-achtige uh, elementen in. En dat, uh, dat nummer dat heet Passing Car. Ja, en dat uh, was uh, Kim met uh, Passing Car. Uh, dat uh, bracht de tijd op uh, bijna tien voor tien. En dan betekent dat we ook uh, de boel gaan afronden. Want, uh, want ja, uh, het, het, het zit erop. Um, ja, uh, je hebt iets uh, verteld over uh, Dusty Street. Dat dat uh, soms met uh, wisselende muzikanten uh, is. Als je, het, als je albums opneemt. Dat gebeurt dan volgens mij ook met wisselende muzikanten. Of heb je dan toch een vaste kern? Uh, nee, ja, ja elke, elke album is, is anders met de muzikanten ook. Ja, maar ik, ja. ik doe de laatste, de laatste en andere ja. songs. Um, ik heb dat uh, meestal zelf gedaan, maar de producer Kramer, een Amerikaanse uh, uh, legendarische producer. Ja. Ik ben echt fan van. Uh, hij heeft zoveel uh, klein uh, geluidjes, uh, subtiele uh, dingetjes gedaan en dat, uh, ja, een soort uh, ja decoration denk ik. ja ja, ja een beetje de leuk, aankleding maar. van ja, uh, precies, van alles ja. Ja. Ja. En, en, uh, merk uh, en je dat merk de, je dat ook terug op dit album ja ja ja ja, ja, ja. Heel, heel, ik ben heel blij mee ja, ja. Maar, maar ik heb ook uh, bijvoorbeeld de uh, kerstliedje uh, don't cry Christ Christmas time deed ik met JB Myers JB Myers ja, ja ja dat is ja, een bekende wij, naam ja. ja wij twee alleen maar onze twee uh, uh, wij zaten in een studio 500 in Amsterdam en ja uh, yeah. Die, die is samen gedaan zeg ja, ja, ja, ja, Heel, heel mooi. Uh, uh, hoorde die wat en uh, zei die van... Uh, nou, ik wil wel meedoen? Of nee, hij, hij zei... Ja, um, oké, okay, ik zat bij uh, de plaatsmaatschappij uh, Buster Records, ja. Basta muziek. Ja. En, en Basten, uh, het was een idee van Buster. Hé, hey, uh, we ja. willen kerstliedjes maken van, ja, van ja, alle ja, Buster artiesten En JB um, heeft... Ik denk dat hij, hij heeft... Ja, bijna alle, alle liedjes uh, geproduceerd. Ja. Maar in mijn situatie, ja, ik ging alleen daar. En hij, hij zei, oké, okay, wat wil je? Wat doen we dit en dat? Ja, en dat was echt zo, zo leuk. Dat ja. daarna, um, hij heeft ook de tweede Dusty Stray album geproduceerd. Light oh. Years Away, yeah. ja. Met K Ken Stringfellow, yeah. ja. Ja, die Ken Stringfellow, die, ja. die ken ik ook. Ja. die heeft een album geproduceerd samen met Tim van Doren Oké, okay, ja, okay, ja, ja. Dat, dat weet ik dan weer. Ja, en, uh, en, en dus dat, dat was is, echt een ja, drone-team. Ja. Uh, een <laughs> Dream Team. Ja, het is goed idee. Ja, oh, ja, het was super, super leuk. ervaring. Uh, het, het, het, het, je noemt Dat is wel leuk. Die, die Ken Stringfellow hij heeft ook een behoorlijke reputatie. Als ik ook af moet gaan op wat Tim van Doren mij verteld heeft. En hij heeft ook een album gemaakt waar. Jezelf een Stringfellow. Uh, nou, dat hoor, je, dat hoor je er echt wel uh, ja. aan af. Uh, maar voor de mensen thuis, wie is JB Myers? Nou, hij is uh, de opvolger van, uh, van Whalen bij The Common Linets. Dat is JB Myers. En hij heeft ook nog een. Uh, een productie gedaan bij het album van de een van de albums van de Dijk zelfs nog. Dus dat ja, maar hij speelt in de dijk. Hij is gitarist. Dat bedoel steeds, ik. Denk ik. Ja. Uh, maar goed, uh, dat, uh, dat, zijn, uh, dat zijn dus uh, mensen die uh, jou wat Nee, ja. en, en Pim Kops van de Dijk. Ja. Hij, hij heeft ja. ook uh, een ja. paar dingetjes gedaan uh, ja. op die album, Light Years Away, de tweede ja. album. Yeah. Ja was echt geweldig. Ja. Ja. En, zeg maar, ja. <laughs> Helpt dat jou ook een beetje... Van, uh, uh, verder in de zin van... hé, hey, dat zijn gewoon muzikanten. Ga je dan, ook, dan ga je er dan ook ja, mee ze, natuurlijk. Hè? Ja, maar, ja, maar ze, ze zijn... zeg maar, ja, vrienden. Ja, ze ja. zijn echt uh, heel leuke mensen. En, uh, en ze, ze, ja, ze, ja, ze wilden gewoon iets, iets doen. Iets, iets spelen op, op mijn helm. En ik dacht, ja, het is, het is super leuk. Ja, ja, ja, ja. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Ja, oh, over doe gesproken. Ze gaan nog een, een derde concert geven. Dat is ook weer leuk. Ik heb ook een lijntje met Doema lopen. Ik ken de drummer hier uit dit dorp. Dus, oh. uh, ja, die woont hier. De drummer van Doema die woont hier in dit Echt? dorp. Ja. Dus, uh, dus dat, uh, dat is wel grappig uh, dat je erover begint. Maar uh, uh, J.B. Ja, nou ja, Myers is ook uh, gelinkt aan de dijk. Dus Nederlandstalig. Dus dat uh, is ook een, uh, uit de nederpop. Uit, zelfs uit die periode. Want uh, zo lang bestaat de dijk eigenlijk al. Uh, die zijn, wat dat gaat, lang bezig. Mm -hmm. Maar uh, het, het is natuurlijk uh, wel heel fijn als ze dat soort mensen uh, hun handen uh, laten wapperen. Zijn ze, waren ze ook gewoon, ja, vonden ze die muziek zo uh, goed klinken dat ze al gelijk zeiden... Ja, nee, we willen wel, uh, wel even een moppie meespelen. Ja, ja zoiets. Tenminste, dat zeiden ze. Ja, wel. ja, ja. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Um, goed, uh, nou ja, het, het, het, het vierde album is er. Wanneer is dit uitgebracht? Dit, dit uh, album? In november. Het uh, yeah. ah, is, ja, is nog ja. niet zo lang. Een dus. maand geleden, ja. ja. Um, nou ja, goed, je bent al, je bent al uh, druk bezig om het album onder de aandacht te, te brengen. Uh, dit, is, dit is een onderdeel van hè, dat je ja. ook bij ons even langskomt uh, om A Tree fell. En andere songs te laten horen. Nou, gaat het allemaal in één keer zo vloep. Alsof ik niks anders. Ja, nou goed, dat is de titel van het. Heeft dat ook een speciale lading eigenlijk? Wat bedoel je? De titel van jouw album. Ja. Of is dat gewoon. Treefel, ja. Het liedje Treefel, ja, het is een soort. Ramp. Idee. van. Dus. Dus ja, er zijn ook andere liedjes die een beetje rampachtig zijn. Ja, ja, ja, ja. En ook de, de illustratie, al de, de artwork in de album, uh, de LP tenminste. Is, is, het gaat over rampen, natural disasters. Ja, ja, ja, ja, ja. rampen en alles, ja. ja. Oké. Okay. En de LP, ik moet wel zeggen, als je een LP wil, het zit... Volgens mij bij um, Plato, Velvet en ook, uh, dat zijn, dat zijn, en ook bij mij. Heb ja. we, kijk, Great Waters. waters. Ja, ja, ja. <laughs> Mijn eigen nou, kladmaatschappij hier. Ik, ik, ik <laughs> zie het staan. Uh, great Waters, ja. Het is ook heel bijzonder dat je... Uh, dat je uh, nou ja, het, zijn, het zijn een beetje de onafhankelijke platenboeren uh, platen, uh, die dat verkopen. Hè? Je, noemt de, je noemt de Velvet, Plato's en... Concerto in Amsterdam. Dat ja, is ook zo'n zaak, ja. hè? Die, ja. dat, die dat doet. Mensen die dat niet weten, zit in de Utrechtse straat. Ze uh, is even bij de Rembrandtplein. En dan moet je het uh, meer naar de zuidkant uh, lopen. En dan kom je, kom je er op een gegeven moment langs. Ja. Laat, ze doen ook heel veel in storen optreden. Heb je dat uh, al ja, gedaan? Dat deden we, ja. ja. <laughs> dat bedoel ik. Dus, uh, leuk. Uh, ik vond het reus leuk dat je hier uh, geweest uh, bent. En ja. uh, ik uh, wens je in ieder geval een goede reis uh, terug. Dankjewel. dankjewel. Oké. Okay. Dat was hem, Jonathan Brown. Uh, en dat, uh, dat bracht de tijd op uh, nou ja, bijna uh, zes minuten voor, uh, voor tien. Uh, moet ik even kijken of ik nog iets uh, langs uh, kan vinden. Nou ja, we hebben er nog wel, wel eentje. Dat gaat wel lukken. Uh, moet ik alleen eventjes. Uh, want ze waren afgelopen zondag waren ze in. Uh, in Paradiso En uh, toen hebben ze daar een optreden. Ik had er zelfs een, een kaartje gekocht. Alleen ik kwam er niet aan toe om uh, uiteindelijk daar uh, naartoe te gaan. En dat is, uh, dat is dit uh, nummer geworden. Dat ga je horen tot aan het nieuws van 10 uur. En dan is het de beurt aan Shardle Duyf. Weer met het programma tussen app en Vloed. Uh, Never Cry Wolf van Alaska. Wie kent ze niet? Wat ons betreft tot volgende week. Dag. of love, burn like fleeting desires, as yes, I'm tied to a mast of a ship capsized, no swimmer dies, the depths of my sea. Jude. I'm a fool. Thank God I'm tied to. it smiled at a desperate man once in life.